De Vlierhors op het westelijk deel van Vlieland is het enige oefengebied in Nederland... waar vliegers van de luchtmacht en NAVO-partners mogen oefenen met munitie en explosieve ladingen. Er zijn wel vaker ongelukken gebeurd tijdens de oefeningen. In 1992 vuurde een Deense F-16 een oefenraket op de toren af en viel een licht gewonde. En in 2001 raakte een Duitse tornado de controletoren, toen raakte niemand gewond. De aanklacht tegen oud-gedeputeerde Ton Hoijmaijers wordt uitgebreid. Het openbaar ministerie vervolgt hem ook voor zaken uit 2004. Bleek tijdens de eerste dag van het proces tegen de vvd politicus Hoijmaijers wordt verdacht van onkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Tot nu toe onderzocht het OM alleen de periode 2005-2007, toen hij in Noord-Holland gedeputeerde was. In 2004 was Hoijmaijers statenlid. Mensen die een energieneutrale woning kopen of hun woning energieneutraal renoveren kunnen hiervoor extra financiering krijgen bij hun bank. Hypotheken zijn gekoppeld aan de waarde van de woning en het inkomen. Daar mag nu van afgeweken worden voor energieneutrale woningen of woningverbeteringen op dit punt. De maatregel wordt op 1 januari van kracht. Volgens het ministerie wordt door deze vorm van energiebesparing de energierekening bijna niet hiel. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, (NIBUT) had geadviseerd deze verruiming van hypotheekregels door te voeren. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noordwesten en noorden... enkele bui, elders brede opklaringen en kans op vorst aan de grond. Morgenochtend even zon, maar vanuit Zeeland gaat het weer regenen. Het wordt smiddags 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie met een file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Drie kilometer lang tussen Reewijk en Gouda. Het komt door een ongeluk, er zijn nog steeds twee rijstroken afgesloten. De brug staat open in de N331 Zwolle Emmeloord. En daarom is de weg in beide richtingen dicht bij Zwartsluis. En de melding van het spoor, want door een sein- en overwegstoring rijden er tussen Purmerend overweren en Horen geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.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 Vandaag de eerste aflevering van gesprekken over onze hectische maatschappij. Voor veel mensen is de rust en de stilte ver te zoeken. En dat eist ook voor velen zijn tol, want steeds meer jongeren raken overspannen. Ik praat daar straks over met Tijn Tauberg die jarenlang een yogi bestaan leidde. Straks leggen we uit wat dat is. En hij weet hoe je de rust en stilte kunt vinden. Maar we beginnen met het volgende. <klaan> Ja, het griepseizoen is weer begonnen. En afgelopen weekend is voor de elfde keer de nationale griepmeting van start gegaan. Daar doen duizenden Nederlanders en Vlamingen aan mee. Eh, veel mensen hebben inmiddels ook alweer die oproep gekregen voor de griepprik. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben met Karel Koppenschaar. Goedenavond. Um, u bent in 2003 met die griepmeting uh, van start gegaan. U bent zo'n beetje de geestelijk vader. Wat is dat precies? Wat, wat, wat is dat voor meting? Nou, we proberen via internet en tegenwoordig ook via mobiele apps... de Nederlandse bevolking te vragen om griepmeter te worden. En iedere week door te geven of ze griepachtige verschijnselen hebben... verkoudheid en dat soort symptomen. En aan de hand daarvan willen we een epidemiologische curve... kunnen we samenstellen. Dat doen we al elf jaar. En uh, ja, op die manier eigenlijk proberen griep in kaart te brengen... de verspreiding daarvan. Uh, en ook te kijken of we griep op een gegeven moment kunnen voorkomen... of de vaccinatie werkt al dat soort gegevens, ja, dat is ook allemaal anoniem. Ja, want als ik ja, anoniem, want als ja. ik daar aan mee zou willen doen, hoe werkt dat dan? Nou, je gaat naar de website www.degrotegriepmeting.nl en daar kun je dus zeggen van ik doe mee. Dan krijg je gewoon uh, een registratie, krijg je een e-mailtje kun je activeren. En dan krijg je een, een zogenaamde intakevragenlijst. Die is volkomen anoniem. We vragen, alleen, we vragen dus geen namen van mensen. We vragen alleen maar de eerste vier cijfers van de postcode Dus ook niet de twee letters daarachter. Dat betekent dat ze in een grote groep van 10.000 zitten. En dan vragen we specifieke vragen. Gezins, samenstelling man, vrouw, ouderdom... kinderen, geen kinderen, huisdieren, opleiding... om op te kijken of griep dus zeg maar, bepaalde beroepen treft... Hè. Uh, mensen die bijvoorbeeld buiten aan het werk zijn... die zouden misschien eerder verkouden kunnen worden of niet. Nou, al dat soort dingen willen we weten. Uh, of ze huisdieren hebben, uh, allergieën, of ze vegetarisch zijn. Nou, dat soort gegevens, dat vergt één of twee minuten... om even aan te vinken. En vervolgens ben je dan griepmeter... en dan krijg je iedere week krijg je een herinnerings e-mailtje. En dat duurt maar vijf seconden, want als je niet ziek bent... dan vink je gewoon aan, nee, ik heb geen verschijnselen. En hartelijk dank. En er zit bij die e-mail natuurlijk ook nieuws wat we dus geven over de griep en algemeen nieuws. Dus mensen krijgen ook echt iets terug. En uh, nou... En als je dus wel griep hebt, dan vink je aan... hoest, uh, wel of niet, koorts en al dat soort dingen ja. meer. Maar even voor de duidelijkheid, je gaat dat dus gewoon vanaf nu invullen... Ja. en niet pas als je je uh, rottig voelt. Nee, want het is de bedoeling dat dus iedereen dat invult... vanaf het moment dat ze niet ziek zijn. Want dan hebben we ook het percentage. Kijk, als iedereen alleen maar dat meldt, dan is het een meldpunt. Nou, dan krijg je natuurlijk een enorme verstoring van de gegevens. Ja. En het gaat er dus juist om te kijken hoeveel mensen zijn er ziek... en hoeveel mensen zijn er niet ziek. Ja, Waarom doen mensen mee eigenlijk? Ze vinden het ontzettend leuk. Uh, we hebben het, ooit toen we begonnen in 2003 mensen gevraagd... Van, nou, vond je dit leuk om te doen? En toen bleek dus dat 97% van de mensen van, nou vonden dat echt hartstikke leuk en we willen volgend jaar weer meedoen. Ja, want wat kunt u met die cijfers? Ik bedoel, wat kunt u daaruit opmaken? We zijn het al iets, hè, bijvoorbeeld ja. bevolkingsgroepen. Maar is dat zo? Heeft u inmiddels kunnen aantonen? We hebben heel veel gegevens. We weten dus nu bijvoorbeeld dat uh, nou, mensen die roken eerder griep krijgen dan mensen die niet roken. Dat vrouwen eerder griep krijgen dan mannen kinderen krijgen het eerst griep... en vervolgens pas dus ouders met kinderen... en daarna pas ouders zonder... of geen ouders, maar... Albon, <laughs> ja. ouders, met, ouders zonder kinderen... en dan pas de, de, zeg maar de 60-plussers. Dus die gradatie die weten... weten ook zo langzamerhand hoe griep zich door Europa verspreidt. Hè, want we zijn niet meer de enige. We zijn uh, dankzij een Europese subsidie die vier jaar duurde... hebben we een griepmeting uh, in alle landen zeg maar, van Europa gedaan. Dus in het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk... Denemarken, Zweden, Spanje, Portugal, Italië. Ierland is ook gisteren van start gegaan. En wat ziet u daar dan in? Nou, dan zien we dus waar uh, griep de kop opsteekt... en hoe het zich dus dan langzamerhand door Europa verspreidt. Uh, toen we begonnen uh, waren er ook wat kaartjes van artsen. Nou, die heb ik dus uh, goed bekeken. En toen viel me op op een gegeven moment dat uh, in zes van de tien jaren... griep begint in, al heel vroeg eigenlijk in oktober in Ierland of Schotland... dus in het noorden van het Verenigd Koninkrijk... of in Portugal, Spanje. En vanuit die gebieden trekt het heel langzaam... week voor week door Europa heen. En hoe komt dat dan dat het daar begint? Weet u dat ook? Ja, dat is een vermoeden. Want uh, kijk, je hebt natuurlijk... Uh, de aarde heeft kent seizoenen. Dus op, uh, in de zomer is het op het zuidelijk halfrond is het winter. En dan heb je daar griep. En bij ons begint het nu pas. En in de tropen is het zeg maar het hele jaar door. Maar met name in het vochtige seizoen, dus als daar orkanen zijn... moezontijd, dat soort dingen meer. En op een of andere manier is er een mechanisme... dat het van noord naar zuid heen en weer golft, oscilleert. En uh, we vermoeden dus... We, we kunnen dus zien in Europa dat dus die beweging ontstaat. Dat het dus zeg maar in zeg maar zo'n zo drie maanden tijd... van het Verenigd Koninkrijk en Spanje naar Moskou trekt. Dan heb je dus heel Europa gehad. Maar we kennen inmiddels dus ook uit onderzoek... dat je bijvoorbeeld van Nieuw-Zeeland naar India... dat het dus ook drie weken duurt voordat een nieuw virus dat daar ontstaat... in India opduikt. En het vermoeden is dat via handelsbetrekken van India met bijvoorbeeld Zuid-Afrika... dat je daar Portugees-sprekende landen, Angola en Mozambique... die hebben ook vliegbewegingen naar Brazilië toe... dat het dus op die manier in Zuid-Amerika komt. En uiteraard Brazilië is natuurlijk Portugees-sprekend... die hebben enorm veel connecties met Portugal... dat het via die weg in Portugal komt... Anderszins heb je dus als bijvoorbeeld in China een nieuwe stamgriep ontstaat... is die razendsnel in Japan, binnen een paar twee weken. En er wonen heel veel Japanners in Hawaii. Het is een grote gemeenschap, ook in San Francisco, Los Angeles. Dus daar is dus ook veel vliegtuig. Gaat naar Amerika? Dan kan het dus naar de, van de westkust naar de oostkust van Amerika. Daar heb je New England, waar heel veel Ieren wonen... heel veel Engelsen wonen, van origine. <laughs> ja. Dus die reizen voortdurend op en neer naar familie, naar Ierland... en zo, en zo komt het dus daar terecht. Ja. Maar wat heb je eraan, dat je het weet... Nou kijk, griep is een, is een hele gevaarlijke infectieziekte. De meeste mensen zeggen ik heb griep, maar dan zijn ze verkouden. Mm -hmm. nou, op het moment dat je dus echt griep hebt, dan ben je echt een week volkomen gevloerd. Dan heb je dus binnen 1, 2 uur hele hoge koorts. Mensen overlijden ook aan griep? Die gaan er ook dood. Hè. Per jaar in Nederland zeg maar zo tussen de 200 en 2700 geschat. Dat hangt een beetje van de hoogte van de epidemie af. Want een verwaarloosde griep kan al ontzekking opleveren. Ja, en nou, met, met, met alle gevolgen van dien. En met name voor risicogroepen, hè, mensen met diabetes... Uh, hartpatiënten, longpatiënten voornamelijk ook... auto-immuunziekten, nierpatiënten en natuurlijk de ouderen, die dus dan ook wat zwakker zijn... en, uh, en kinderen met chronische ziektes, uh, astma bijvoorbeeld. Maar goed, als we dit weten... Hè, hoe het zich zeg maar, via die, die snelwegen over de wereld uh, verspreidt... Ja. wat, wat, wat, wat kun je ja, er dan verder We mee? hopen eigenlijk dat we op die manier uh, in kaart kunnen brengen... hoe we, als we bijvoorbeeld een pandemie de kop opsteekt... hoe we dat kunnen indammen... Dan zijn je dus naar die vroege signalen kijken... zegt dat er bijvoorbeeld ergens over de wereld... en we hebben nu een netwerk. Hè? Het is dus niet alleen in Europa. Er vindt nu ook een griepmeting, fluetracking.net... in Australië plaats. Flu New in de Verenigde Staten, Canada, Puerto Rico. Reporta in Mexico. En binnenkort Dr. Me in Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Dus we hebben een heel netwerk op al die posten... waar die griep zich dus kan verspreiden opgezet... Nou, Stel dus dat er een, een nieuw virusstam ontstaat... Hè, dus een pandemiegevaarlijk... wat dus echt via varkens, vogelgriep en dat soort dingen meer... Ja, dan hoop je op een gegeven moment als je dat in kaart weet te brengen... dat je daar misschien antivirale middelen kunt inzetten... en in ieder geval dat zodanig kunt vertragen... dat vaccinfabrikanten farmaceuten, weer de tijd hebben om dus via de kippen, eieren... of de andere manieren een vaccin samen te stellen. Maar is die tijd er wel? Want we weten ook allemaal dat het ontzettend snel gaat met Dat kan het heel snel gaan, ja. Dus he heeft die telling van u dan wel zin? Sowieso, om daar dus meer over te weten te komen... Ja. dat we voorbereid zijn en we zoeken dus echt naar die vroege signalen. En dan, dan, en kun, niet dan alleen kan er nog wat griep. aan gedaan worden, ja, zegt u? dat zou je dus daar wat aan kunnen doen. Zou je en... in ieder geval dat in kaart kunnen brengen. En ook, we willen graag weten bijvoorbeeld of de vaccinatie helpt. He, want we, iedereen krijgt dus nu wel een grieprik. En dan zeggen veel mensen zeggen van ja, maar ik heb toch griep gekregen. Nou, met name afgelopen jaar was dat bijvoorbeeld het geval. Dat hebben we uitvoerig onderzocht. En dankzij al onze vrijwillige griepmeters. He, want die gaven dus aan, ik ben wel gevaccineerd, ik ben niet gevaccineerd. kon dat in kaart brengen. En dan weet je dus dat die vaccinatie inderdaad dus niet 100% werkt. Maar die werkt maar ergens tussen de 25 en 60%. Ja, en, en, dat hangt helemaal vanaf wat je in dat vaccin stopt. De Wereldgezondheidsorganisatie die bepaalt ieder jaar in februari aan de hand van de virustypen die in omloop zijn over de hele wereld. Dat wordt dus allemaal via artsen gemeten met een zogenaamde swap, met een keelneuswat. Nou, dan wordt dus dat uh, wordt bekeken en aan de hand daarvan beslissen ze dus welke twee soorten aangriepen komen in de vaccin en welke mm. stam of welke uh, soort bacterie ja. komt. En erin. door uw meting als dan blijkt dat hij dat het toch niet helemaal afdoende is geweest, kun je zeggen van nou dat is misschien een verkeerde samenstelling geweest. Nou, dat, dat, dat weet je dus, ja. Want dan, onder andere bijvoorbeeld in 2003 was het fujian virus en dat was nog niet in het vaccin opgenomen. Toen hadden we ook een, een ontzettend grote grieppiek met, met Sinterklaas en, en, en Kerst. En Sinterklaas in België en Kerst was het inmiddels bij ons gekomen, ja, dus via dat zuiden zo mm -hmm. opgerukt. En uh, daar zagen we dus echt ook een, een, zeg maar een negatieve effectiviteit van de vaccinatie. En, en kan dit nou ook, hè, dat hele systeem... Hè, ja. wat u heeft ontwikkeld, dat je dat allemaal invult in al die landen... en dat je ja. dus ziet hoe het zich ontwikkelt. Kun je dat ook gebruiken voor andere ziekten? Nou, Daar zijn we dus druk mee bezig, inderdaad. U slaat de spijker op de kop. Uh, we zijn nu een, een ziekterader aan het ontwikkelen. Uh, Disease Raider in het Engels, maar ziekte in het, uh, in het Nederlands. En daar willen we dus echt uh, alle infectieziektes, gewone ziektes... Mazelen? Masteren, want dat is dus bijvoorbeeld ook heel erg uh, gevaarlijk geweest dit jaar. Hè? En dat hebben we gezien. Dus dat is een meisje overleden. Nou, niet dat ingeënt. Ja, niet ingeënt. Niet gevaccineerd. Uh, Bof bijvoorbeeld. Wat uh, onder de studenten de kop opstak. En bijvoorbeeld, en dat is nog het ergste, q koorts Wat dus een, een, een gevaarlijke longontsteking is. Nou, we 4000 mensen hebben q koorts opgelopen. Uh, daarvan zijn 39, het zijn 39 mensen overleden. En 813 mensen kampen nu nog met hele zware chronische uh, aspecten van, van die q koorts En als je dit dan allemaal bijhoudt, wat, wat kun je daar dan nou mee? Nou, Bijvoorbeeld die q koorts Als iemand dus eerder had geweten dat dat dus voorkwam in bepaalde gebieden en daar dus zeg maar veehouderijen, schapen, geiten werden gehouden... dan zou dat twee jaar eerder bekend kunnen zijn geworden... als je dus zo'n syndroomsurveyend zou hebben gehouden... zoals wij dat dus beogen. En dan zouden dus heel veel mensen via die vaccinatie van die geiten... en dat soort dingen meer, zouden dus die ziekte niet hebben gekregen. En dat is officieel ook gepubliceerd in een studie. He, dus die conclusie is niet eens van mezelf. Nou, dat is in feite wat we dus voor de... Wat de gezondheid van mensen willen doen, ja. ja. Wat, wat, wat, want ik heb begrepen dat u wiskunde heeft gestudeerd... en natuurkunde. Wat, wat... Sterrenkunde. Sterrenkunde. Wat, wat, wat is uw passie voor deze griep Dat is de wiskunde erachter. Ja. Kijk, de hele epidemiologie... dat is het modelleren en het simuleren van dit soort gevallen. Dus aan de hand van die enorme datasets kunnen we dus kijken van nou ja, hoeveel mensen moet je vaccineren... om zeg maar, geen epidemie te krijgen en dat soort dingen meer. Ja, dus dat is uh, beter om het, uh, om het zo te doen. Ja. Goed, nou, ik uh, ben benieuwd of we de griep vrij doorheen komen deze winter. Ja, ik hoop het ook. Ja. En, uh, iedereen zich opgeven, des te beter we dat in kaart kunnen brengen. Ja, goed. Mag ik u danken voor uw komst naar Twee Dingen. Karel Kopperschaar. Graag gedaan. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Ja, en dan horen we even helemaal niks. Tijn Tauber, goedenavond. Een mooi begin. Ja. Stilte. Ja, want wat, wat betekent stilte voor u? Voor mij betekent stilte niet zozeer de afwezigheid van geluid... Hè, want dat is meestal wat, uh, wat onder stilte wordt verstaan. Um, voor mij betekent stilte dat je uh, in staat bent... om een plek in jezelf te vinden waar rust is... Want uiteindelijk is het altijd is er altijd wel geluid om ons heen en uh, als je een plek in jezelf kan vinden waar je tot rust komt, dan merk je dat je niet meer zozeer wordt uh, belemmerd door je eigen gedachten en emoties. De stilte is voor mij echt een innerlijke ruimte. Ja. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Want we hebben u uitgenodigd. Omdat wij deze week in twee dingen willen gaan hebben. Over de hectische wereld waarin we leven. De 24-7 maatschappij zoals we dat ook wel noemen. Eh, met onder andere aandacht voor burn-out en haasten. En vandaag starten we de serie dus met u, Tijn Tauber. U was de oprichter en gitarist van Lois Leen. We hebben daar ook nog muziek van. Zo'n dus heel klein stukje luisteren. Dan weten mensen weer van, oh ja... Is it that I've never tried? Is it that Enorme hit was dat. Veel CD's of CD's, LP's waren er toen nog, denk lp's ik. LP's nog, ja. Van verkocht. <laughs> uh, nou, het was een leven hè, vol met uh, seks, drugs en rock'n'roll, zoals dat altijd uh, wordt gezegd over het uh, poppestaan. En toen in 1987 uh, besloot u uh, de stilte op te zoeken. Dat heeft u 14 jaar volgehouden. Maar hoe, uh, voordat we het daarover hebben, hoe ziet uw leven er nu uit? Uh, nou mijn leven is nu weer uh, gevuld met muziek en met optredens... en met uh, lezingen die ik in het land geef. Uh, ik schrijf boeken over? Dus over spiritualiteit over het algemeen... en over stilte en over de reis naar binnen. Dat is echt mijn, uh, mijn thema. En ook die concerten, dat, zijn, dat noem ik stilteconcerten. Dus daar gebruik ik uh, muziek en, uh, en liedjes... om mensen in de stilte te, te krijgen. Ja, ja, maar, maar, maar is het dan vandaag bijvoorbeeld een hectische dag geweest... Uh, ja, bijna elke dag gebeurt er wel iets. En uh, zijn er aanvragen voor interviews of, uh, of, of nou ja, lezingen en dergelijke. Dus, um, maar hectiek is toch ook iets van um, uh, hoe, hoe je ermee omgaat, heb ik gemerkt. Want het is vandaag wel een drukke dag geweest, maar... De sport, vind ik, om daar dan op een relaxte manier mee om te gaan. En, en hoe doet u dat dan? Nou, Stel, dat de is... hele agenda staat vol. En dan aan het slot ook nog een interview om acht uur... bij twee dingen om op max ja. helemaal een heel versumming. ik bedoel en, en de hele dag nog allerlei andere afspraken. Hoe blijft dat dan toch rustig in uw hoofd? Nou, dat is eigenlijk begonnen in die Lois Lane tijd. Want uh, ik merkte dat ik daar echt in de stress terecht kwam. Uh, omdat er zoveel verwachtingen waren. Ik was ook de schrijver hè, van de liedjes... En uh, ik kwam er met Monique samen, dus het was sowieso... ja, dat was zo. Dat was uh, de zangeres. Dat ja. was de zangeres, ja, of dat is uh, nog steeds, nog steeds uh, de band bestaat nog steeds. En uh, ja, ik had het gevoel dat op een gegeven moment zoveel mensen over mijn schouder aan het meekijken waren van wanneer komt die volgende hit? en. Uh... En dat gaf heel veel spanning. En een ander aspect wat ik merkte... was dat ik ook niet echt kon genieten van het succes wat we hadden. Waar alle andere bandleden helemaal blij waren als we een hit hadden... en gingen feesten en zo... was ik eigenlijk alweer vooruit aan het kijken van... ja, maar dan moet weer een nieuwe hit geschreven worden. En, en dat baarde me echt zorgen. Want ik dacht van ja, als ik nu nog niet kan genieten eigenlijk... Van het succes, gelukkig kan zijn, ja... Ik bedoel, beter dan dit kan het bijna niet. Want we hadden een fantastisch platencontract. We had een heerlijke relatie met Monique. Ik bedoel, eigenlijk al mijn dromen waren uitgekomen. En toch was ik niet echt vervuld. Nou, en daar is eigenlijk die innerlijke reis begonnen bij mij. Omdat ik me realiseerde, van, ja, als ik nu nog niet gelukkig ben... Dan, dan word ik het waarschijnlijk nooit meer. Dus misschien is geluk toch iets anders dan nog een uh, beter platencontract of een gouden plaat... of al dat soort dingen waar ik op dat moment naar streefde. En waar, waar, waar die, die innerlijke reis, zoals u dat zegt, waar, waar bestond die uit? Nou, wat ik dus ben gaan doen, is ik, uh, ik, ik, ik, ik realiseerde me... dat ik het binnen mezelf moest zoeken en niet meer buiten mezelf. Dus toen ben ik gaan mediteren. Een vriend van mij die was daar net mee begonnen en die zei... wat jij zoekt, dat zit van binnen en je moet gaan mediteren. Nou, dat ben ik toen gaan doen. En eigenlijk bij die eerste les had ik al een ervaring van... Uh, ja, het was eigenlijk het gevoel van alsof ik weer thuis kwam. Um, op een plek die ik sindsdien heel goed heb leren kennen. Ik noem dat de ziel of de echte jij, of hoe je dat. Nou ja, je kunt daar heel veel namen aan geven. En dat is een, een, een ruimte in jezelf waar je als een soort toeschouwer kunt kijken naar al je gedachten en je emoties en je. Uh, je en wat liefde. brengt dat dan? Nou, dat brengt echt rust. En ontspanning. En, uh, want ik denk dat de reden van stress... en van uh, de spanning waar we over het algemeen in leven... is dat we ons zo identificeren met onze gedachten... met onze baan, met, onze, met ons uiterlijk... met, uh, met onze relaties, uh, met onze kinderen... dat we daardoor continu in die spanning zitten... in die zorgen daarover... En als je leert om daar af en toe uit te stappen, dus als een toeschouwer naar te kijken, dan zijn die gedachten er nog wel. En die, en die kinderen en, en die hypotheken, dat is er allemaal nog wel. Maar je kijkt er op een andere manier naar. Um, Ik kan me voorstellen dat mensen dit niet begrijpen. Ja, het is alsof je perspectief verandert. He, eerst zit je er middenin, in al die zorgen en in die stress en in al die gedachten. En nu stap je eruit en je kijkt als een toeschouwer naar. Eigenlijk alsof die gedachten niet van jou zijn, maar bij wijze van spreken van iemand anders. En dan word je veel handelsbekwamer. Je kunt eigenlijk dan op een gegeven moment, als je daar goed in wordt, en dat is heel goed te leren... dan kun je gaan spelen met je gedachten, in plaats van dat de gedachten met jou spelen... En het gevoel wat het je geeft is eigenlijk dat je weer tot leven komt. Of gaat leven in plaats van geleefd te worden door de wereld. Ja, heb je er dan meer grip op? Zou je het zo kunnen omschrijven? Ja, je ja. hebt er veel meer grip op. En dat geeft rust? Dat geeft rust. Want het feit dat je er geen grip op hebt. Omdat je een soort van speelbal bent van je emoties. En van alles wat er om je heen gebeurt. Een soort slachtoffer van het bestaan. Dat geeft een ontzettend gevoel. En ik denk dat die angst de reden is waarom we dus stress uh, ons stressvol gaan voelen. Ja, en dat, dat heeft u veertien uh, jaar onderzocht. Toen heeft u echt een, een, een, toch wel een soort monnikenleven bijna geleid. Ja. Uh, zonder alle aardse uh, uh, geneugden. Uh, ja. uh, dat, dat heeft u allemaal uh, laten zitten. En toch bent u op een gegeven moment weer teruggestapt naar die hectische wereld. Wat ja. was het moment dat u dacht van ja dit is wel fijn. Dat kijken naar die gedachten waar ik me dan niet mee identificeer... en waar ik dan een, met een soort rustige op een rustige manier naar kan kijken. Maar er is een moment geweest dat u ja. dacht, ik ga er toch weer uit. Nou, Dat klopt. Ik, had, um, ik heb dus veertien jaar inderdaad uh, die yogi-disciplines betracht. Nou, vier uur morgens op voor meditatie. Uh, zes uur naar de meditatieschool. En uh, gedurende de dag ja, gewoon heel alert op mijn gedachten. Wat denk ik nu? Zit ik weer in mijn gedachten? Oh nee, ik uh, stap er weer uit... Um, ik leefde ook celibatair, uh, vegetarisch, nou ja, echt alles wat de yogi's in India doen. En dat heeft me heel veel rust en inzichten gebracht, maar ik merkte ook op een gegeven moment dat ik zo onthecht was, zo los was geraakt van het gewone leven. Hoewel ik wel werkte, hoor, trouwens, ik, ik, ik was journalist, ik werkte op een hele drukke redactie, dus ik was wel degelijk in het leven, maar ik was uh, mijn, mijn, eigenlijk mijn enige passie was om steeds dichter bij mezelf te komen in die stilte. En ik merkte dat dat heel goed lukte... maar dat ik op een gegeven moment zo onthecht was geworden... eigenlijk van mijn omgeving... dat uh, ik denk dat mensen, als ze mij zagen, dachten van... goh, wat bijzonder dat hij dat kan. Maar meer zagen ze een soort exotisch exemplaar, bij wijze van spreken. En niet als een mens... Uh, dus wel heel inspirerend. Maar niet iets, iemand waar ze zich mee konden identificeren. En toen dacht ik van misschien ben ik iets te ver gegaan. Dat voelde niet goed. Nee, ik had het idee van ik wil de mensheid ook echt van dienst zijn. En de, de tools die ik heb geleerd ook uh, beschikbaar stellen. Maar dan moeten mensen zich wel enigszins met me kunnen identificeren. Ja. Dus toen heb ik eigenlijk ook weer net als dat ik dat veertig jaar ja, een, een soort. Gehad, uh, die zagen u misschien als een soort half idioot af en toe. Nou, en vooral denk ik ook... net als dat je een in, in, in India's guru ziet of zo. Weet je, dat kan er verschrikkelijk serene en prachtig uitzien... Ja. maar je denkt dan niet gelijk, dat ga ik ook doen. Nee. Terwijl, en toen dacht u van dit kan ik gewoon meer toepasbaar maken. Ja. Dus het, het, mijn idee was van... Wat zou, er, wat zou er gebeuren als ik al die disciplines weer loslaat... en een gewoon leven ga leiden? Zou het dan mogelijk zijn om toch dat, die innerlijke rust... en die verstilling en die liefde... en al die diepe innerlijke ervaring... om die vast te houden? En... Dat, kan. Ja, dat om, kan. Ondanks dat je dan weer midden in zo'n 24-7 maatschappij ja, zit. Ja, dat kan heel goed. En er zijn een paar dingen die je ervoor moet leren. En Dat is ten eerste. Je moet leren om te mediteren met je ogen open. De meeste mensen, als ze gaan mediteren, dan sluiten ze hun ogen. En dan, nou ja, dan doen ze hun handen in een bepaalde positie. Of je steekt een kaars aan een wierook, ook. Je doet je benen in de knoop en zo. Dat is allemaal niet nodig. Het is gewoon een bewustzijn. En het enige wat je daar eigenlijk voor hoeft te leren... is. Uh, je bewust te zijn, ik heb gedachten, maar ik ben ze niet. Dat is echt het allerbelangrijkste dat ik geleerd heb. En dat kun je ik. met je ogen open. Ja, dan, als je je ogen open hebt, dan kun je leren om je bewust te zijn... op ieder moment van wat gebeurt er nu eigenlijk in mij? Wat voel ik nu? Wat denk ik nu? En als je je bewust bent van die gedachten... Uh, dan eigenlijk voordat ze grip op je kunnen krijgen... voordat je wordt meegezogen door die emoties of gedachten als je je dan al bewust bent van die gedachten... dan krijgt hij geen grip op je. Dan blijf je eigenlijk in die innerlijke ruimte. Een beetje te vergelijken met in het oog van een orkaan te staan. Weet je, wel? Precies in dat middenpunt is het ook helemaal stil. En Als je net daar buiten stapt... dan word je meegesleurd door je gedachten. Maar waarom zou je dat niet met je ogen dicht kunnen doen? Nou, je kunt het heel goed met je ogen dicht. Alleen als je dus 24-7... In die stille ruimte wil zitten, dus contact wil houden eigenlijk met, je, met je diepste zelf, dan zul je dat dan. Ja, je kunt niet, wanneer je even met je ogen dicht zitten in de lotushouding. Mm. Dus daarom zeg ik van het beste is om het te leren met je ogen open. Omdat je het je... dan overal kan toepassen. Ja, overal. Zelfs in dit gesprek. Ik doe het in dit gesprek. Ja, ook. want wat ja. gebeurt er nu dan? Nou, bijvoorbeeld, als ik uh, eventjes, uh, als jij bijvoorbeeld aan het praten bent, uh, of uh, zoals nu, hè, nu ik gewoon zo tegenover je zit, dan breng ik mijn aandacht weer naar binnen. En dan voel ik die rust en die stilte weer. En dus ik kan daarmee spelen. Het is dus bij mij net als ademen. En, maar ik heb dat echt geoefend hoor. Ik, ik zal je een leuk voorbeeld geven. Ik zat op een gegeven moment in een trein. En dat was in het eerste jaar dat ik daarmee bezig was. En inmiddels kon ik dat toen vrij goed. Met mijn ogen open, mediteren en... En ik zat te mediteren en bij de volgende station zat de hele Ajax F-side, die stapte de trein binnen. Dus die trein die veranderde in een soort kroeg. En alle gewone reizigers die waren uitgestapt in een soort paniek, ook, van, uh, van een soort overval. En ik was de enige die bleef zitten. Want ik dacht, van nou, het is eigenlijk wel een mooie uitdaging om hier in het oog van de orkaan te blijven zitten. Op een gegeven moment zaten er twee skinheads naast, uh, tegenover me. En één jongen die zat naast me en die zaten de hele tijd zo naar mij te kijken. Die vroeg zich af, waarom is je niet bang? En een van die jongens die baasde over me heen en die zegt: Ben jij een gozer of een waaf? Waarop ik heel spontaan, ik kon natuurlijk niet over nadenken, zei: van Ik ben een ziel. En het was zo grappig, want hij was helemaal zijn tekst kwijt. Hè? Zei, een ziel? Wat is nou een ziel? <laughs> weet je, wel? zei ik tegen hem: Weet je wat die ziel is dan? Nee, zei hij. Nee. Ik zei, een ziel, dat is wat je echt bent. Maar niemand weet dat meer. Iedereen is dat vergeten. En zei ik, dat is heel gevaarlijk. En hij, hoezo dan? Ik zei: van nou, als je je niet identificeert met wat je, wie je werkelijk ten diepste bent, dan ga je je identificeren met wat je niet bent: je voetbalclub, je Adidas-gimpen enzovoort. En dat is heel link. Want als Ajax vandaag verliest, dan verliezen jullie ook. En het leuke was, dat herkenden ze. En er ontstond een gesprek tussen ons viertjes over Ajax en de ziel. En toen ze uitstapten, vijf minuten later of tien minuten later toen hadden we het er net over, nu ze dan wisten... nu ze weten dat ze een ziel zijn... konden ze dan eigenlijk nog wel ajaxiet zijn. En dat is zo grappig, want dat is precies wat er gebeurt. Daarom vertel ik het ook. Op het moment dat je jezelf gaat herkennen... achter al die identificaties, achter wie je dacht dat je was... Um, dan ontstaat er een soort identiteitscrisis. Die duurt niet lang hoor, maar het is dan eventjes... want je realiseert van ja, eigenlijk alles waar ik me mee heb geïdentificeerd... alles waar ik zoveel belang aan heb gehecht en dus ook zo gespannen van ben geraakt... dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Ik ben iets anders. Ja, want, want toch, hè, nog, de, de tijd is op, uh, helaas. Maar, maar even de laatste vraag wil ik toch stellen. Ja. Als je kijkt naar de samenleving van nu... Hè, waar je op elke hoek van de straat tegenwoordig yoga kan beoefenen... waar mindfulness-trainingen zijn, ja. uh, meditatie... Nee, je hoort het overal, uh, je zijn net ik, uh, Boeddha is een tuinkebouter geworden. Boeddha is de nieuwe tuinkebouter, Oh ja, de ja. nieuwe tuinkebouter. <laughs> Hele mooie uitspraak. Maar gaat het de goede kant op wat jou betreft met deze samenleving? Nou, er zitten twee kanten aan. Daar gaat het programma natuurlijk ook over. Enerzijds, ik ontmoet bijvoorbeeld laatste meisje van 23. Die had haar eerste burn-out al achter de rug. Nou, dat is natuurlijk schrikbarend. Het recept van de dokter was geen Facebook meer, geen Twitter, geen uh, LinkedIn enzovoort. Al die informatie die nu op ons afkomt, steeds meer, is natuurlijk een overbelasting van je systeem. Het voordeel, of het andere kant die ik nu zie... is dat heel veel, ook juist jonge mensen... Uh, spiritualiteit en meditatie gaan gebruiken... als middelen om hun leven te verrijken... en die stilte weer op te zoeken. Dus dat is... Ook een mooie beweging. Goed, nou wij praten morgen over burn-out met Marina Schrik. Die zit hier dan, die is schrijfster. Die heeft het boek gefeliciteerd met je burn-out geschreven. En uh, Tijn Tauwe, de tijd zit erop. Want ja, dat tikt maar door en dat geeft ja. ook weer wat stress. Ik probeer met mijn ogen open daarna te kijken. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar bedankt voor je komst in ieder geval. Dankjewel. En voor mensen die meer willen weten... ga naar dingen.nl over deze uitzending. Zometeen, BNN Today, Willemijn. Juist. Oh, daar ben ik. Met Erben uh, Weddermaars. Want het is maandag. Met Roei Verveer. Die nu volgens mij daar binnen loopt. Ja, die komt net uit de parkeergarage over zijn uh, show. Um, voor alleen maar Surinamers. En dat moet hij maar eens eventjes uitleggen. Of, of dat ook niet voor mij leuk is. Misschien toch stiekem. En we kijken naar de verloren generatie. Zo worden de in Holland studenten genoemd. die moeite hebben nu met afstuderen. omdat ze eigenlijk gewoon nooit behoorlijk les hebben gehad. Dat allemaal en nog veel meer zometeen in BNN Today. Dit is radio.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee en een half over half negen. Goedenavond. Een oud in holland student die krijgt na jaren wachten toch haar diploma. En dit terwijl, volgens de examencommissie, haar scriptie niet meer voldeed aan de nieuwe regels. Na negen er zijn hier drie in holland studenten te gast. Zij de, doen inmiddels de beruchte opleiding, de inmiddels beruchte opleiding media en entertainment management. En ze hopen binnenkort af te studeren, maar ook zij worstelen met die nieuwe afstudeereisen. En we gaan naar New York zometeen. Daar kiezen ze morgen namelijk een nieuwe burgemeester in Holland ook een vestiging over de grens had? Nee. nee in de Paramaribo. Dat vonden ze natuurlijk wel mooi staan in het rijtje Amstelveen-Dieme-Dordrecht. Waar ze ook vestigingen hebben, onder andere. De in hoogschool in Holland-Suriname heette die. Maar ze hebben vorig jaar van de hand gedaan. heet nu de FHR School of Business. Dank, mijn mm. intro-man Rolf de Vries. Zometeen weer van hem. En over Suriname gesproken. Net aangeschoven cabaretier Roe van vier. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Jouw ja, show, typisch Surinaams. Begon met zeven voorstellingen. Was een waanzinnig succes. En nu komen er nog vier bij. Ja, dat Komende in december. Je hebt al Carré volgespeeld. Ja. Hè? Met, nou ja... Binder, Dandet. Binder, Dandet. <lacht> maar goed. Uh, het oh, moet ja. nog een keertje. Um, en nou begrijp ik. Het, het, het, het is een show in het Surinaams, voor Surinamers, over Surinamers. Um, is, er, is er een verschil... In humor, want je doet natuurlijk ook andere soorten shows. Lachen Surinamers anders dan, dan Nederlanders? Surinamers lachen sowieso anders. Surinamers uh, lachen niet, die gillen. Ja. Ja, is, die hebben één keer ha, en Nederlanders ja. hebben ha, En Surinamers, ja, ja. En, Surinamers bah, that en, en, en staan en slaan en ja. high five elkaar en uh, liggen over elkaar. Dat is, dat is echt gek. Veel dankbaarder uh, publiek zou te horen. Uh, veel ja, gezelliger. Ja, er, er, er, er is ooit gezegd dat de Surinamer lacht met zijn hart. Ja. Dus uh, de, de Nederlander over het algemeen, als je een grap vertelt, dan denken ze: één, een fractie van een seconde, kan ik hierom lachen? Waarom is het grappig? Um, Mag, ik uh, ja, Mag ik hierom lachen? Ja, precies. Mag ik hierom lachen? Waarom is het grappig? Is de constructie. Oh ja, en dan. Ha! En dan komt er ook een lach. Surinamers ja. horen het en denken aan niet meer na. En het is funny en gaan. Gaat het dan wel samen? Als er een aantal Surinamers in, uh, in de zaal zitten. Uh, en een, een boel uh, blanke Nederlanders? Uh, bij deze show, typisch Surinaams, uh, zijn ze er niet. Nee, nee, ma maar bij je andere shows bijvoorbeeld? Uh. Oh jawel, het gaat goed samen. Alleen je merkt, je hoort gelijk waar, of er ja. Surinamers in de zaal zitten. <laughs> ja. En dat steekt ook de boel aan. Dus de Nederlanders die gaan ook mee daarin. En dat is ja. wel leuk. Zometeen dus over jouw show, typisch Surinaams. en over je nieuwste show. Die, geloof ik, volgende week is het goed op 6 november dan. Dan begint hij. Ja. Daar ook over. Ja. Maar eerst, je hoort hem al even Jeroen Stomporst van de Sport. Goedenavond. Yes, goedenavond. Het ziet eruit dat Joop Alberda bij de Zwembonds... de opvolger wordt van technisch directeur Jacco Verharen. Alberda had vandaag een gesprek met de KNSB, KNZB, die eind deze week een beslissing neemt. Waarschijnlijk gaat Alberda als ad interim aan de slag bij de zwembond. Tot en met het EK Langebaan in Berlijn in augustus 2014. Dus. Alberda Albeda is nu nog technisch directeur van de Atlantiekbond. En Jacques Verharen gaat, als bekend, vanaf 1 januari aan de slag bij de Australische Zwembond. De FPK Games heeft steun gekregen van Sebastian Coe, de voormalig topatleet. En tegenwoordig topbestuurder dringt er in een brief aan het college van BMW van Hengelo op aan... dat er na nalatenschap van atleten levend wordt gehouden in Hengelo. Hans Kloosterman, de directeur van het evenement, is zeer te spreken over de steun.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 Ja, morgen weten we of het heeft geholpen. Want dan beslist de gemeenteraad van Hengelo definitief... over de verkoop van het FBK-stadion aan FC Twente. En Ola Toivonen, Ola tot slot. Hij speelt dit seizoen alleen nog voor PSV... als hij zijn contract deze week verlengt. Trainer Filip Cocu heeft de Zweedse middenvelder een ultimatum gesteld. Als Toivonen niet bijtekent, wordt hij teruggezet naar jong PSV. Zo gaat dat tegenwoordig in de divisie. Meer sport zo direct na jullie. Jeroen, dankjewel. Gelijk doorgaan we met New York. Want dikke kans dat hij de nieuwe burgemeester, niet Jeroen, van New York oh. wordt. Bill de Blasio. Morgen zijn er namelijk er verkiezingen. En na twaalf jaar Bloomberg beloofde die Bill de Blasio voor verandering te zorgen. Een strategie die hem in de peilingen in ieder geval alvast de winst oplevert. Michiel Vos, onze man in Amerika. Michiel, goedenavond. Willemijn, goedenavond. Ja, jij hebt hem gisteren ontmoet, hè, die Bill de Blasio. Wat is het voor een vent? <lacht> het is een beer van een vent. Hij is enorm, hij is heel groot en hij is uh, vriendelijk. Uh, ik heb hem even gesproken. Ik, ik zei, meestal ben ik de langste op een foto, want er werd een foto genomen. Ja. En toen zei hij, nee, ik ben langer, want ik ben van Duitse afkomst en zelfs wat Nederlands ver weg. <laughs> ja. En hij is, dat is wel opvallend, hij is uh, weliswaar heel groot en blank, ja. zal ik maar zeggen. En hij is weliswaar met een African-American vrouw getrouwd, die ooit lesbisch was. Daar heeft hij twee kinderen mee, ja. die zijn dus half... Half zwart, half blank. En die worden weer heel prominent door de, de Blasio's gebruikt in de campagne. Dus het is een beetje een soort ja. familiecampagne. Uh, en dat is een grote breuk met de, de heel zakelijke Mike Bloomberg. Die dat die kan je wel zeggen. Ja. Ja. Roy Verveer zit hier aan tafel. Cabaret, we praten zo verder over zijn nieuwste show. Wat zei je nou? Wat zat je nee, dan te lachen? Bij komen die hoofd. Hij zegt, uh, uh, hij is uh, uh, African American. Die lesbisch was. Dus die kinderen zijn half euh, zijn hoofd half lesbisch. Half, ja. maar dat, je praat er ook heel snel over, Michiel. Maar euh, ik las het vanochtend ook in de krant. Maar, maar ze, ze was lesbisch en nu niet meer. Dat, dat vond ik een wat apart verhaal. Dat is ook een apart verhaal. Al is het wel wat weggepoetst door de campagne... maar ze was inderdaad ooit... ja, dat heeft ze zelf ooit verklaard, lesbisch... maar ze is toch met deze man getrouwd. Nou zijn ze al een hele tijd getrouwd. Die kinderen zijn al wat ouder. Die zitten al eens al op, uh, op, op de universiteit. Dus die ja. zijn al 18 en 16... Uh, dus, dus ze zijn al een hele lange bij elkaar, maar ze zijn een wat atypisch stel. Ja, zou je Zelf kunnen zeggen. Zelfs voor New Yorkse maar. gekleurde begrippen. Ja, dus ze ja. zijn natuurlijk niet het alledaags. Maar goed, dat is wel uh, op dit moment de winnende campagne. Ja. En dan heeft hij ook nog, behalve die voorheen lesbische vrouw... een vrij rebelse dochter met haar en een, een zoon met een enorme afro-kapsel, ja, hij heeft een zoon met een enorm aanvalkapsel die in een winnend campagnespotje, zeg maar, vertelt over zijn eigen vader. En je merkt in het begin, we wisten natuurlijk niet wie dat was in het begin, wij New Yorkers. En moesten toen even wennen van, oh, hij is de zoon van de ja, heel blank uitziende grote man in een pak, uh, Bill de Blasio, met die wat vreemde achternaam die hij heeft overgenomen van een stiefvader, toen zijn eigen overvader aan de drank overleed. Nou ja, het is nogmaals, het is niet een verhaal van de... He, in krijtstreep pak gestoken nee. Mike Bloomberg. Dit is een ander soort burgemeester als hij wint, maar dat ziet er wel naar uit. Ja, en dat zegt hij ook. Dat vertelt hij ook. En het verhaal wat jij nu vertelt van zijn, zijn vader die aan de drank was, dat vertelt hij ook in clipjes. Uh, nou ja, om kiezers te winnen, luister even mee. My dad, you know, first left home and then my parents got divorced. So pretty much by the time I was seven, you know, it was clear things were breaking apart. Here then soldier in World War II and saw a lot of people killed, including friends, and it was like every time I saw him, he was drunk, and it was just the reality. Ja, ongelooflijk eerlijk dus daarover, over zijn geschiedenis. Um, toen ik zeven jaar was, zegt hij, ging, ging vader weg. Daarna zijn mijn ouders gescheiden. Hij was soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Die vader zag veel mensen vermoord worden, waaronder ook vrienden. En elke keer dat ik hem zag, was hij dronken. Dus nou ja, ongelooflijk open over zijn eigen verhaal. Ongelooflijk ook over zijn kinderen, heel erg open. Maar jij zegt, van, ja, dat kan nog best een risico opleveren. Want bijvoorbeeld zijn dochter, dat is nogal een wilde tante. Ja, veel New Yorkers denken dat daar een risico in zit. Want inderdaad, die dochter, dat zou best kunnen... die zit nu in de leeftijd... als hij de, als hij de komende vier jaar burgemeester is dan kan zij natuurlijk ook wel eens een keer... door diezelfde pers en media gepakt worden... als ze een keer te heftig uitgaat. Ik bedoel, ze is heel erg gebruikt in die campagne. Ze staat vierkant achter haar vader... en ze is spreekbuis voor haar vader. Maar als je je dan zo in het media-spotlight zet... dan is natuurlijk de aandacht er ook... als iets niet goed gaat. En dat is onvoorspelbaar. Maar goed, hij hij inderdaad hij is heel persoonlijk over zijn vader... over de drank, over, over van alles. En hij wil zeg maar een beetje laten zien aan de New Yorkers... ik ben net zoals jullie. Ik ben niet die bankier. Ik ben niet die mediamagnaat. Ik ben niet... Niet het New York van Fifth Avenue, ik ben het New York van Brooklyn, ik ben het New York van Queens, van de Bronx, van het andere, het niet Manhattan. En dat is een beetje zijn thema en daar hoort een persoonlijke aanpak bij. En ja, ja, zo voelde hij ook aan gisteren, hij was heel persoonlijk in de zin dat hij was geïnteresseerd en hij stelde vragen. Ik heb Mike Bloemburg ook wel eens een keer ontmoet. Dat is nou niet, mister, eh, laten we eens even leuk babbelen. Dat is gewoon, ik ben de burgemeester. Ik ben voortdurend in, eigenlijk in een ja. soort slechte bui. Maar ik run de boel hier. En dat, ik ben de baas. Ja. Weet je wel, zoiets. Maar hij presenteert zich als een dus wat, wat, wat gewonere doorsnee man. Maar dan lezen we ja. ook weer in de krant dat, hij, dat zijn kinderen toen zij klein waren op het Witte Huis overnachten. Dus zo oh, normaal zijn dat ze dan ook dan weer niet. Dat kan weer wel. Want natuurlijk is er stiekem een link met president Bill Clinton. Waar die toenmalige campagne medewerker voor was. En zelfs hoofdcampagne voor de staat New York. Nou stelde dat toe niet heel veel voor. Maar toch, hij was het wel en hij mocht inderdaad al vrij snel een keer op het Witte Huis communiceren. Hij heeft ook wel vrienden binnen de Clinton clan en daar mm. wordt hij ook wel door geholpen. Maar hij voert wel campagne tegen zeg maar de gevestigde orde. Hij is een beetje ja, een beetje een vergelijking, een klein beetje te vergelijken met de buitenstaande Obama, weet je wel. Hope and change in 2008. We moeten het anders doen. Kies niet voor Hillary, de gevestigde kandidaat. En we moeten iets anders na acht jaar Bush en in dit geval twaalf jaar Bloomberg. Bloomberg ja. En die persoonlijke aanpak, ja, die lijkt te werken. En die familie, ja, die is inderdaad niet van de beeldschermen weg te slaan. Die <sus> Morgen dan wordt er gekozen, maar eigenlijk kan de winsteman niet meer ontgaan, hè? Nee, hij ligt mijlenver voor ja. en al een tijdje. En ja... De, dit is ook altijd tegen wie je het opneemt. En degene die tegen wie hij het opneemt, dat is zo'n saaie... ja, zeg maar... Uh, republikeins pratende man... dat zelfs gematigde de democraten daar niet aan willen. Ik bedoel, niemand wil echt aan die... aan die figuur Joe Loda van de Republikeinse Partij. Dus het nee. is natuurlijk toch, ja, voor het liberal New York... een beetje de keuze... Uh, de Blasio of geen de Blasio. De Blasio of geen de Blasio. Morgen dan zien we dat. Michiel Vos, dankjewel. Geen dag. Kennen jij, bedoel wij even ver? Aan het nee, de maar Blasio? Ik, nee, nee, maar ik vind het wel interessant. Nou, Mijn he? zus woont in New York... En,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 Watching America, all my life. It's panic in America. Uh oh, oh, oh. It's oh. trouble in America. Uh oh oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant.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 Amerika. Olaf. Duizenden Surinaamse Nederlanders lachten zich afgelopen juni... helemaal het schompus om typische Surinaams. Een theatershow voor comedian Ruee Verveer in het Surinaams... met Surinaamse grappen en Surinaamse situaties. En het publiek wil meer, want de volgende maand plakt Ruee Verveer... er nog vier voorstellingen achteraan. Vooral voor Surinamers dus. En volgens de site van Ruee ben je dat als je je kip met azijn wast... je een tante Wonnie en een Om Humphrey hebt en je baat onder de douche. Dat moet je zo misschien nog maar even uitleggen. Maar natuurlijk hoort een strenge moeder er ook bij. In Suriname hebben we een groente en die heet antroa. Ja, dat klinkt vies, dat is het ook. Niemand lust het in Suriname, alleen mijn vader, maar hij was bang van mijn moeder. Ik kom een dagje thuis, de tafel was gedekt, ik kijk op mijn bord, antroa. En ik weet nog steeds niet wat in me omging. Mijn moeder zat links van me en ik zeg, ik lust het niet. En vanuit mijn linker ooghoek ja. zie ik een hand op me afkomen met een hele hoge snelheid. En in een reflex doe ik mijn ogen dicht. En toen ik ze weer opendeed, waren we drie dagen verder. Ja. Laag ik in het ziekenhuis en ik kreeg een trofee infuus. Ja. Rue Verveer is hier. Het zijn drukke tijden voor hem. Want vanaf woensdag speelt hij ook nog zijn nieuwe show. Even wat anders. We hebben trouwens bereikend, Ruey, dat als je 215 keer carré uitverkoopt... dat je dan de hele Surinamse gemeenschap kunt bereiken. Dat lijkt ons een mooi streven. <lacht> nou, je bent goed op weg, Zouden ja. Ja. we zeggen. Ik moest even lachen. We hadden het net over, tijdens de plaat over kerst. Omdat jouw zus in New York woont en, uh, en jij met kerst er naartoe gaat. En toen zei ik, uh, voor mij was het niet zo. Maar jij bent al, wat is het, sinds half september ongeveer al in nou, Kerst? ik ben nu al eigenlijk een beetje aan het uh, al over kerst. Ja. Als je bij jou in de auto stapt, alleen maar kerstliedjes. Nog niet, over t, uh, twee weken. Oh, Als je bij mij in de auto stapt, alleen maar kerstliedjes. Mijn auto heeft een interne harde schijf. Ja. En Die een, helemaal vol... een deel daarvan is een, uh, behoorlijk veel kerstliedjes. zitten. Is dat ook een Surinaams ding, specifiek of niet? Kerst? Wij houden van kerst, ja. Ja? Het is niet specifiek Surinaams natuurlijk, kerst. Maar wij houden van kerst, ja. Ja, en niet van Sinterklaas. Maar laten we daar het niet over hebben. in wow, van Sinterklaas. In je show gaat over Suriname. Nou ben jij um, ooit ontdekt in Suriname door Najib Omhali. Onder andere. Omhali, en dat hij onder roept andere. het steeds. Maar ja. het is... En Erik van Souwers onder andere. Ja, en Howard en Meurt. Die ja. kwamen dus naar Suriname. En toen uh, heb ik contact met ze gelegd. En toen, ja, wat, heb... wat ik begrijp is dat jij na de show... Je, je, je, je deed helemaal geen comedy. Maar je nee. ging gewoon een biertje met ze drinken. en Na de show ging ik een biertje drinken. en een paar een paar omdat, zij, Voor hun hebben. was het een buitenlandse trip. Ja. Dus na de show gingen ze ook niet gelijk naar huis. Dus ik zei, wat gaan jullie doen? Kom gewoon mee stappen. Dus ik heb ze mee stappen genomen. En de, de avond heen we waren we aan het babbelen en ik vertelde verhalen. En toen vonden ze me grappig. En ik denk, ja maar jullie zijn toch comedians? Ja maar je kan het ook volgens mij. Ik zei, nee joh, ben je gek. En toen hebben ze me gevraagd of ik de volgende dag wilde meedoen als special guest. En toen met knikkende knieën, uh, zwetende uh, uh, poriën. Terwijl je nooit iets had gedaan. Ik had gedaan. nog nooit eerder op het podium gestaan. En toen uh, vonden ze het leuk en en uh... oh, toen bleek dat je dat ja. Ja. Ja, ja, En nu sta je in, in Carré voor wat 1600 Surinamers. Ja, precies. Dan heb je al helemaal vol gekregen. Um, en daarna, het was zo'n succes in juni, dat er jullie nu in december dus nog vier. Um, extra voorstellingen hebben gepland. Mensen vragen er ook om, begrijp ik. Ja, het, moment, ja. Uh, het, het schijnt dat de Surinamers vinden het, ze houden van Nederland. Uh, uh, maar ze vinden af en toe zo'n avond met, uh, het is eigenlijk nostalgie. Want wat ik doe is, ik vertel, uh, weet je nog van vroeger in Suriname? Uh, weet je nog, en dan noem ik een straat, en iedereen weet gelijk wat er in die straat gebeurde. Iedereen in Korea weet over welke straat je Precies. het hebt. Precies, en, en ja. dat is het leuke, ik hoef niet dingen uit te leggen. Want in mijn, in mijn Nederlandse show heb ik het ook wel eens over Suriname, maar je begint ja. met. Uh, bij mij thuis was er dus een, uh, een, een, een, een hoek en dan liep er een stuk. En in Suriname kan ik gewoon de naam van de straat en iedereen. Ik snap wat ik bedoel. En die kip in azijn begrijpt ook meteen iedereen. Gelijk, ja, wij, wij wassen onze kip met. Accent. Dus je, was, je legt er mee water ja. en dan doe je er azijn bij. En dan voor ons gevoel heb je hem pas goed gewassen. <lacht> Dat vertelde. En het paard onder de douche? Of stond ik het zo? Baden, was het een nee, ik, nee, nee, nee. Ja, ik precies. Dacht, of ik versta het verkeerd. Een paard, nee, een paard. Nee, baden. Wij, baden. Wij, noemen het, wij noemen alles baden. Dus ook onder de ja. douche zeggen we: ik we ga zijn, baden. Terwijl ah. eigenlijk baden is dan echt in bad. Ja. Liggen. Maar wij noemen alles baden. Uh, ik ga baden, maar dan bedoelen we onder de Gaan douche. Gaan onder de ja. douche. Waarom, ik vroeg me af, ik bedoel, je bent sowieso super succesvol. Of waarom dacht je op een dag, ja, maar ik wil alleen voor Suriname. Ik mag natuurlijk ook komen, maar in principe nee, alleen begon, voor Surinamers een show Het begint met op feestjes. Wanneer ik op Surinaamse feestjes ben, dan... Heb, dan is het als anders funny. Omdat je, je praat Surinaams en. maar je, je weet ook terwijl je dat vertelt. Dit kan ik nooit in een reguliere show vertellen. Dus dan sla je hem op. Dan sla je hem op. En uh, de afgelopen jaren ben ik veel in Suriname gaan optreden. En toen nee. ik daar ben, uh, ging ik eigenlijk om de Nederlandstalige show te doen. Maar terwijl ik op het podium stond, schoten allerlei Surinaamse dingen in mijn hoofd. En dat vonden mensen zo geweldig. En toen dacht ik, ik jammer dat ik niet in het, dit niet in Nederland kan doen. Totdat. Uh, uh, uh, twee jaar geleden Wesje overleed, Surinaamse cabaretier. En toen hebben we in Carré een uh, tribute georganiseerd voor Wesje. En dat was helemaal uitverkocht, binnen twee uur. Alleen Surinamers. En toen heb ik ook opgetreden. Heb ik een deel van mijn Surinaams materiaal kunnen doen. En die mensen vonden het geweldig. Toen dacht ik, er is dus een, uh, we kunnen 1600 mensen bij ja. elkaar krijgen wanneer het nodig is. En uh, een jaar later hebben we een, een Surinam Surin Music Night gehad. Uh, Surinaamse klassiekers. Hebben we laten zingen door uh, goede Surinamse zangers. Drie avonden carré uitverkocht. Toen dacht ik, oké, okay, dus als je Surinamers... Uh, als het uh, zo makkelijk is. Ja, nee, dus, <laughs> ze willen het, ze willen het. Ja. En toen was ik MC. En tussen de liedjes door deed ik ook af en toe een grapje. Ja. Vonden ze ook geweldig. Ja. Toen hebben we gezegd, dan gaan we gewoon die show doen. Is het leuker voor Surinamers? Ja. Ja? Waarmee ik niet zeg dat het niet leuk nee, is met Nederlanders. Maar, maar het is anders leuk. Omdat ik, net wat ik zeg, ik kan Surinaams praten. Ja. Ik hoef niks uit te leggen. Uh, ik weet het niet. Het is, het is, je bent, je bent toch ook thuis. Om, ja, ja, is dat dat? Ja. Het gevoel dat je thuis bent. Ja. Ik denk dat als een Nederlandse cabaretier in Amerika in het Engels alleen maar optreedt. En één avond weer gewoon van Nederlanders ja. kan optreden. Ja. Dat hij hetzelfde gevoel heeft. Maar dat is eigenlijk wel. De, dat is leuk om te constateren, maar misschien ook een beetje verdrietig. Want dan. Ja, wil je dan niet eigenlijk alleen maar of in Suriname optreden. of in Nederland voor de Surinaamse gemeenschap? Nee, je weet ook dat het niet kan. Je woont in Nederland. Te weinig mensen gaan ik... Nou ja, wat zijn Rollof ook weer? Hoeveel keer kan rijden? 215 keer. Ja, Toch. maar dan moeten ze eerst willen komen. Ja. <laughs> Kijk, ik heb ik, ik, ik, ik, ik ja. zeven shows gedaan. We hebben, in zeven shows hebben we uh, 8000 man bereikt uh, ja. in, in een week. Nu ga ik er vier doen. Het zijn er 6.000. En volgens mij heb je... Ja, daar kan je er nog drie ooit aan plakken. Maar je kan niet, zoals ik met mijn reguliere show... honderd keer per seizoen, in negen maanden. Dat gaat me niet lukken. Even iets van je site. Zegt iemand... Ik heb gelachen en op momenten werkelijk waar zuurstoftekort gehad. A-show Bos omdat ja, uh, om Mipai. Nee, <laughs> nee, geen idee. Ja, omdat ik heb betaald. Dat is, dat is een van de dingen die blijft hangen uit deze show. Ik maak een grap over Surinamers. Dat wanneer Surinamers voor iets hebben betaald, worden ze lastig. Bijvoorbeeld, <laughs> uh, als je een ticket betaalt. Surinamers, als een ticket betalen in het vliegtuig, kan de stuurares nooit zeggen: Ja, maar dat mag niet. Hoezo? Ik heb toch betaald? <laughs> weet je? en dat herhaal ik. Op, en Surinamers herkennen dat zo. Dat, D het dus, dat lijkt dus uh, gaan. ze wel. het herhalen op, in Nederland is dit. Misschien hebben we het geleerd, we hebben het geleerd. Ja. <laughs> we learn from the best. <laughs> is het nou, als ik nou besluit, want het lijkt me best wel leuk om te komen in december, is het echt niet leuk voor mij? Heeft het gewoon geen zin? Ja, het heeft zin, als jij zin hebt in een ambiance van uh, super lachende mensen en gillen en huilen. Ja. En, maar um, je verstaat niks. En zelfs zelf de dingen die ik in het Nederlands vertel, uh, begrijp je niet. Snap je wat ik bedoel? Dus Erben heeft ook geen zin dat Erben komt. Nee. Nee, nee. nee, nee, nee, laat maar. Ik heb er nog wel zoveel zin in. D dit ga je dus doen in december, maar je gaat ook je nieuwe show spelen. Dat is uh, vanaf uh, volgende week, hè? zei ja. ik net al. Um, ja. En dat is bijzonder. Namelijk, daar zit voor het eerst begrijp ik een pauze in. Ja, ik speel nooit met pauze. Hoezo Als niet? Als ik eenmaal ga, dan ga ik. En dan, Ik was altijd bang om te stoppen. En dat ik de mensen weer in de sfeer moest uh, uh, trekken. Ja. Alleen, uh, ik heb nu vijf uh, shows achter elkaar gespeeld. En dit is de zesde. En toen heb ik tegen mijn manager gezegd... ik ga het even wat anders doen. En toen vond hij het een mooie titel. <lacht> waardoor toen ik hem ging maken... dacht ja. ik, misschien moet ik mezelf ook uitdagen... om even wat anders te doen. De vorm blijft hetzelfde. Ik kom op het podium op. En je gaat keihard lachen. En je gaat weer naar huis. Dat heb ik ja, al dertien jaar gedaan. Ja. Dat is wat ik doe. Dat beloof ik je ook weer. Punt is, ik ga er nu een pauze in doen. Waardoor ik gedwongen word... Uh, bij het maken van de show al anders te denken. In plaats van we gaan van A naar Z heel snel en lachen. Nu moet ik iets opbouwen, weer terugbrengen weer. Waardoor de show uh, misschien voor mij ook wel uh, Spannend. spannender wordt. Oh ja. Doe eens even één grap waar ik helemaal niet hard op moet lachen en alle Surinaamse luisteraars wel. <lacht> nou, dat, dat uh, moet ik het in het Nederlands doen, ja toch? Uh, <lacht> Doe wat ik vertel is bijvoorbeeld uh, uh, ja, nou, oh, nou ja, kijk je meteen maar jou. ja. Kun je even misschien <laughs> een rondje? Dat gaat nog niet. Nee, nee, nee, nee. Dit gaat niet. Dit gaat niet. Nee. Ik moet ook nog zo, zo vragen. Ik Eks. kan me nog wel een rondje rijden. Goed, veel succes. In 6 december Dan start, uh, start je show even wat anders. En in december. 6 november. 6 november, 6 november ja. Start ik met even wat anders. Even wat anders. En wat 15, 16, 17, 18 december ga ik even. Uh, uh, uh, uh, typische is Even typisch suriname. Hoe even veer, dankjewel. En graag gedaan. Rolof. Je hoorde maar even, Erben Wellemars is in de studio. We ja. praten eh, zo met hem. En Bibian Mentel. Bibian is het paradepaardje van de Paralympische equipe. Vandaag presenteerde de Nederlandse skivereniging... de Olympische en Paralympische Selectie voor Sochi. Vandaar een kort quizje over de Paralympische Spelen. Ah. Waar of niet waar, de Paralympics zijn ook wel eens in Nederland gehouden. Erben. Uh, niet waar. Rue. M waar? Waar, Jelmeijn? Mogelijk waar. <laughs> Dat is listig van je. Het is waar in 1980 in Arnhem. Echt ja, ja, pas later zijn ze gekoppeld aan de steden waar ook de, de, oh, de okay. reguliere spelen worden gehouden. 2. Uh, In Sydney 2000 won Spanje de gouden basketbalmedaille op de Paralympics. Wat was daar zo bijzonder aan? A. Ze hoefden geen finale te spelen omdat het Amerikaanse team al naar huis was gevlogen. B. Als statement lieten alle Spanjaarden op het erepodium hun blote billen zien. Of C. De Spanjaarden speelden vals. Ze waren namelijk helemaal niet gehandicapt. Ja, 3. Dat het het waren, ze waren niet gehandicapt. Ja, dat klopt. Het is, ja, het is echt een rel. Ja. En terecht natuurlijk. Want ja, rolstoelbasketbal kan natuurlijk heel leuk zijn. Maar ja, het moet wel... Uh... Nou, het was, nee, het, was niet het, was, het ging om geestelijk uh, gehandicapten ook nog. Oh, dat is, het, ja, als het niet zo verdrietig was, zou je er moeten lachen. Maar toen zijn ook uh, de, uh, de geestelijke aandoen tijd geweerd van de Paralympics. Omdat <lacht> ja, <op> het allemaal niet <lacht> te controleren was. Goed, dat dus zo in uur twee Bibi Mental van Mental hier in de studio. En Erwin Mennemars is inmiddels aangeschoven. Ja. Moeten we het nog over PEC hebben? PEC heeft het goed gedaan tegen PSV. Ik geef dus we, we je 10 seconden. We, we, we <laughs> hebben 1-1 gespeeld. Fantastisch. Ja. We eindelijk weer, weer, weer een puntje. We doen nog steeds mee in de bovenste regionen. Dus uh, ik ben een trotse pec supporter. Goed, zometeen dus geen PEC, maar wel Erben. Eerst het NOS-je met Gert Kluk. B -N Europees voetbal op Radio 1. Woensdag om half negen in de Champions League. Ja, daar gaan we voor op de banken. Ajax Celtic. Indraai in de bal bij de tweede paal. Boys, stand. Dan gaat iedereen ja! zitten. De Champions League, en langs de lijn. Woensdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Er is goed nieuws over Access for All. En de eerste aan wie ik dat wil vertellen zijn de mensen van Access for All. Even bellen.